Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Cubaanse regering belooft de komende dagen 2900 gevangenen vrij te laten. Ze hebben van president Raúl Castro om humanitaire redenen amnestie gekregen. Daarbij speelt ook mee dat Paus Benedictus komend voorjaar... een bezoek brengt aan het communistische eiland. Op de lijst met 2900 namen staan vooral ouderen, zieken en vrouwen. Er zitten ook politieke gevangenen en buitenlanders tussen... maar niet de bekende Amerikaanse gevangene Alan Gross...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 In de ochtend eerst nog lokale bui, later droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden met kerstveel bewolking maar droog en een graad of 9. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for <middels> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending in deze bijna feestweek. Reden voor een feestje was er in ieder geval zeker in Huizen Rijmakers. Componist, theatermaker en kunstenaar Dick Rijmakers ontving vorige maand de Witteveen Bosprijs voor Kunst en Techniek. In 1930 werd Dick Rijmakers in Maastricht geboren. Dick Binnendijk is in deze aflevering van Een leven lang uit 2000 in gesprek met hem... Deze Dick Rijmakers wordt gezien als een van de pioniers... van de elektronische muziek in Nederland. De onderwerpen van gesprek in deze aflevering van Een Leven Lang... zijn onder meer zijn rechtlijnigheid, het gezin waarin hij opgroeide... met een autoritaire vader en een afstandelijke moeder... en de invloed die deze op hem hebben gehad. En het gaat natuurlijk ook over zijn werk. Luistert u naar Dick Rijmakers in Een Leven Lang. Ik werk het liefst op snijpunten waar de verschillende disciplines elkaar raken. Dat is niet keuzeloosheid, maar dan maak je de spanning mee van twee tegengestelde zaken. En die spanning die is ongelooflijk belangrijk. Dick Raimakers wordt een van de pioniers genoemd van de elektronische muziek in ons land. Regelmatig worden werken van hem uitgevoerd, waarbij hij vaak zelf achter de knoppen zit. In het Holland Festival 1995 werd het muziektheater De Val van Mussolini uitgevoerd. En ook in het afgelopen Holland Festival 2000 waren composities van hem te horen. Dertig jaar lang was hij docent elektronische muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij in 1995 tegen zijn zin met pensioen ging. Dick Rijmakers woont in een ateliercomplex boven een garage in de Zeeheldenbuurt in Den Haag. Zijn appartement is ook zijn studio, waar programmamaker Dick Binnendijk hem opzocht. Het interview begon met een kapot microfoonsnoer. Dick Rijmakers nam het mee naar zijn knutselkamer. Het is een beetje moeilijker. Zo. Ja, daar komt die. Mooi. Die zit. Nu gaan we. Meten. meten, meten. Ja, u meet nu mijn, uh, mijn microfoonsnoer door, hè? want er uh, ja. was een uh, rare brom. erop. En ik zie hier allemaal tangetjes. Okay. Maar zit u hier nou vaak uh, toch te pielen? Nee. Dus echt als, als het moet, dan ben ik hier. En als ik modelletjes moet maken voor, voor een, een, of andere toet of een een of andere schakeling... want ik ben niet geleerd op dat gebied... dan, uh, dan uh, ben ik hier aan het rommelen. Dan heb ik net voldoende basisgereedschap uit de poormachines en weet ik wat nog niet. De workmates. Precies, dat soort zaken. Maar zo gauw het iets meer is, dan uh, laat ik het afeten. Hè? Is ja. echt, uh... Laat u het andere mensen doen? Ja, ja, precies. Ja. En ik, ik, ik heb ook het nare gevoel dat als iemand anders hier binnen zou lopen, door die chak chak chak chak chak het aan elkaar zetten. en dat je zegt ja natuurlijk, het is te krankzinnig dat we dat niet te eerder hebben kunnen verzinnen. En dat zegt ook wel iets over hoe ik in elkaar zit. Ik ben, uh, uh, ik denk zeer rechtlijnig, zeer basaal zeg maar. Ik zoek altijd eenvoudige modellen op. En via die modellen, die eenvoudige modellen... probeer ik de werkelijkheid aan de ouder te stellen. Dat heb ik eigenlijk altijd met mijn werk gedaan. En daarom kan ik eigenlijk ook niet componeren... in de zin van noten opschrijven. Ik kan werkelijk niet twee noten... Uit elkaar zinvol uit elkaar opschrijven. Hè? Dat wil zeggen... Uh, ik kan natuurlijk wel noten opschrijven... maar ze, ze hebben geen betekenis. Terwijl iedere beginnende... compositiestudent op het conservatorium nou, die kan al... 40 of 80 of 180 noten opschrijven die toch wel heel aardig zijn... waar we het nodig over op te merken valt, maar die, die toch wel aardig zijn. Het lukt mij totaal niet. In een grote, langgerekte kamer staan drie hoge boekenkasten... en een wat lagere kast met honderden grammofoonplaten die het studio-gedeelte afschermt. Vier oude, professionele bandrecorders staan op tafels naast elkaar voor het raam. Ook moderne audioapparatuur staat binnen handbereik. Hier is een overgang te zien tussen een zeer professionele radiostudio, die eigenlijk miljoenen zou moeten kosten. en een particuliere vertaling daarvan op een, op een eenvoudiger niveau. Maar wat we hier zien is ook weer een overblijfsel van zo'n oude allereerste studio, waar je vooral bandrecorders ziet. Kijk. Het is misschien toch wel leuk om er even een paar woorden voor te vinden. Je kunt twee dingen doen. Je, je hebt een apparaat en dan druk je een knop in. en dan neemt hij op wat er gebeurt. En dat heeft iedereen. Dat zijn de kleine cassette'tjes, noem maar op. Maar dan doe je verder niks mee. Die moet je juist niks doen. Die moet alleen maar afspelen wat je hebt gedaan. Maar op, op het niveau van de kunst wil je kunnen ingrijpen. En dan wil je dus die opname stilzetten, omkeren, vertragen versnellen, enzovoorts, tot lusjes maken. En te dat ga je dan weer knippen. Lusjes maken. is dat je telkens hetzelfde het fragment opnieuw hoort. Ja, ja, ja. dat het uh, een soort repeat wordt. Hè? Het herhaalt en herhaalt, zodat je het met je stem ook zou kunnen doen. En daarvoor heb je dus apparaten nodig... die in staat zijn om een geluid zo op te nemen... dat je het ook meteen in de handen kunt houden. Daar zit dus echt iets zeer ambachtelijks. Dat je echt met een schaar bezig bent, dat je echt met bandjes bezig bent... die heel ingenieus aan elkaar worden geplakt... Dus een, wat dat betreft het is het een echt ouderwets uh, beroep. En ook dat is tegenwoordig door de hele digitalisering... uit handen genomen, letterlijk uit handen genomen. Want je doet het nu gewoon in geheugens. Heeft u met uh, deze recorders ook zelf uh, composities of geluidsstructuren gemaakt... Uh, die uh, op uh, uw uh, verzamelde drie dubbele cd's zijn terechtgekomen? Ja, vrijwel allemaal. Zelfs, ja. Het is zelfs ook zo dat toen uh, deze box uh, ge, uh, gemaakt werd. Dat, dan heb je echt een redacteur nodig. Je moet al die banden bij elkaar zien te zoeken. Je moet ook de, uh, de originele te pakken zien te krijgen weer. Je moet ze schoonmaken. Wat ook in de filmwereld gebeurt. Zo'n film wordt helemaal schoongemaakt. Alle dingetjes worden eruit gehaald. Dat hebben we allemaal hier gedaan. Dat is hier allemaal dus, hier in deze kamer? Ook weer. Zeg maar, ook dus, het is niet alleen kerig. Een oertijd is het gemaakt. Ook wel de allereerste stukken bij het Philips... en de natuurkundige laboratoire waar ik toen werkte... en ook wel even de Rijksuniversiteit. Dus een paar van die tussenstations... maar toch het merendeel is met dit soort apparatuur gemaakt. En dat, maar de hele eindredactie is ook helemaal weer hier gepasseerd. Dat vond ik erg leuk. Ik heb hier zeker een klein jaartje toch gewerkt om al die stukken weer eenmaal schoon te maken... en uh, opnieuw in elkaar te zetten. Ja. En als u dan uh, van die oude stukken van uzelf uh, voorbij hoort komen... denkt u dan van, goh, ja, dat was het, of uh, nou, nu zou ik het anders doen? Ach, het zijn, uh, zeg maar wel eens, het zijn ook kinderen van je. En kinderen hebben recht op rood haar... Eh, als, een, als, als een jongetje geboren wordt en die heeft rood haar... dan kun je wel met je vuist op tafel slaan en zeggen... ik eis dat het wit of uh, zwart wordt. En Dat kun je dan met verf misschien wel bereiken, maar het blijft rood haar. En daar hou je van. Zo moet het een beetje, een beetje opgeklopt, had ik het zo zeg maar. Het is misschien toch wel treffend. En dan is het er en dan zeilt het van je af. En dan kun je inderdaad, zoals u dat ook wel zegt... je kunt daarnaar kijken en luisteren en ook wel een soort gevoel hebben. Ik zou het wel anders gedaan hebben, maar op het moment dat je dat dan ook anders gaat doen... dan ben je niet goed bij je hoofd. Want wat moet je dan? Wat moet je dan weer anders gaan doen? Uh, uh, als maar weer, dan over vijf jaar ga je weer anders doen en weer anders. En dat kunnen kunstenaars namelijk niet door oude stukken weer nieuw te maken... maar steeds weer nieuwe stukken waar het ouder als het ware in zit. Dat is eigenlijk één grote, één grote uh, levensboog... waar allemaal schakels, waar ieder schakel iets zegt van... Je voorafgaande ideeën en wat in de toekomst nog besloten ligt. is op 1 september 1930 geboren in Maastricht en heeft daar tot zijn achtste gewoond. Zijn echte naam is Bernard, maar omdat hij als kind erg mollig was, wordt hij Dickie genoemd. Hij is het jongste kind en heeft nog twee broers en een zus. Het gezin verhuist naar Eindhoven toen zijn vader daar in 1938 benoemd werd als directeur van de Raad van Arbeid. Dick groeit op in een Rooms-Katholiek, niet-muzikaal milieu... met een afstandelijke moeder en een dominante vader. Mijn vader was toch wel een uitgesproken autoritaire figuur. Maar de achtergrond daarvan is dat hij een kind was... van een zeer kinderrijk gezin. Waarvan de vader was een hele bekende aannemer in Amsterdam... en heeft tal van kerken gebouwd. Hij is terechtgekomen in een enorme financiële crisis... Uh, is alles verloren. En uh, mijn vader die toen uh, in Rolduk, een bekende katholieke topinstituut... Hè, waar zijn loopbaan had dus academisch moeten zijn... Uh, werd teruggeroepen. Zo tragisch was dat. Dat was een jongetje van 12 of 13 jaar. En dat betekende dat hij dus kostwinnaar moest zijn... van een heleboel kindertjes onder hem... Dus hij is heel zorgelijk geweest, heeft het allemaal moeten doen. Hij heeft zich ook. Wat dat betreft, op een heel laag niveau was hij gewoon een kantoorklerkje. Men heeft zich helemaal opgewerkt tot een directeur van zo'n uh, grote honderd man, bestaande honderden mannen, bestaande instituten. En uh, ik denk van de Weermstad was het ook wat dat betreft, een autoritaire man. Een man die de dingen geregeld wilde hebben en zich ook niet meer kon veroorloven te spelen. Dus. Zeker niet liberaal, zeker niet cultureel in die zin... eerder behoudend uh, en autoritair in een vanzelfsprekende manier. Dus niet tyranniek, dat is weer een graadje verder. Kon u goed met hem opschieten? Um, als ik het uh, zo voel en even in een paar woorden moet samenvatten... denk ik nee... Uh, ook niet wat ik ken van andere verhalen, zoals je wel eens leest... over hè, hoe je je ouders ervaart. Um, uh, van afschuw. Of, uh, uh, hè, daar komt tyranniek, daarvoor een tyrannieke figuur... dat je alleen maar verschrikkelijk blij bent dat je kunt ontsnappen. Maar er um, was wel een enorme afstand. Dat ben ik van overtuigd. Dat heeft veel meer met mijn karakter te maken dan het zijne. Dat ben ik van overtuigd. Ik ben meer gesloten... En kan me alleen maar openen bij bepaalde figuren, bepaalde omstandigheden. In zoverre durf ik er wel over te spreken. dat het autoritaire van mijn vader bij mij een averechts effect heeft gehad. maar die heb ik weer creatief weten te maken. Het, het afsnijden van gevoelens van mijn moeder uh, is terug te brengen tot ik niet in staat ben tot het geven en nemen van liefde. Ook een relatie tot vrouwen, denk ik. En een relatie tot ik alleen ben. Maar er staat weer tegenover, dat klopt dan ook wel om... dat ik juist bij uitstek ontzettend veel heb gegeven en gedaan... en sociale weten te binden. Zeg maar meer dan, dan wie dan ook, als ik het zo moet zeggen ik tussen naar mijn reguliere uh, collega's kijk, dan zijn ze allemaal keurig, geven ze en nemen ze precies zoals het hoort. Terwijl dus bij mij dat volkomen door elkaar heen fietst. En op een veel leukere manier heb ik het idee in elkaar steekt dan bij uh, tal van mensen uit mijn omgeving. Al vroeg ontdekken zijn ouders dat Dick Rijmakers muzikaal is. Hij wordt koorknaap en ontdekt de piano. Daarnaast heeft hij ook belangstelling voor techniek... en knutselt zelf radio's in elkaar. Dick gaat in 1947 piano studeren aan het conservatorium in Tilburg. In 1950 doet hij staatsexamen piano... en voltooit drie jaar later zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vooral in zijn laatste studiejaar krijgt hij steeds meer belangstelling... voor opnametechniek bij de omroep- en de grammofoonplatenindustrie. In 1954 gaat hij werken bij Philips in Eindhoven en staat achter de lopende band radio's te maken. Na twee jaar lukt het hem om op het natuurkundig laboratorium, het NATLAB, van Philips terecht te komen. Het natuurkundig laboratorium is opgebouwd uit een heleboel afdelingen. De belangrijkste afdeling voor mij uiteraard is de akoestische afdeling, die met geluid te maken heeft. En daar werd ik dus... Uh, ja, daar kreeg ik een baan als assistent, hulpassistent heette dat. Je hebt daar een hele hiërarchie. Je hebt de hoofdonderzoekers, de hoofdingenieurs. je hebt daar de assistenten weer van, daar heb je weer de hulpassistenten van. En je hebt ook een hele afdeling die puur techniek doet enzovoort. Dus in dat systeem werden gevoegd. Gewoon om ja, het vak te leren. En ik kon natuurlijk vrijwel niets gelijktijdig studeerde ik aan wiskunde en fysica en al die dingen, dat deed ik wel. Maar het was dan privé, hè, met schriftelijke cursussen en zo. En ook, uh, ik heb ook een echte uh, diploma radiomonteur gehaald. Echt drie jaar studie hoor, echt zwaar hoor. Daar ben ik eigenlijk heel trots op. Maar goed, uh, ja, u, u wordt dan uh, opgeleid, uh, u uh, komt met mensen in aanraking. Uh, Akoestisch, maar uiteindelijk composities, hoe, hoe gebeurt dat? Nou, um, doordat je dus meeloopt bij de hoofditems... van een afdeling, kom je dus in aanraking met de ontwikkeling van de stereofonie. wat was toen helemaal nieuw. Iets wat ze toen ambiofonie noemden. Dat is rondomgeluid, wat nu surround heet. Wat iedereen nu kan kopen... Zeg maar, inmiddels in de winkels. Uh, het allerlei aspecten van... van uh, uh, uh, kunstmatige nagalm, wat ook een heel belangrijke ontwikkeling is. Dus daar had je mee te maken. En zo is daar, terwijl ik daar uh, werkzaam was, is er een verzoek binnengekomen bij de directie van het, uh, het Natuurkundig Laboratorium. Via, via Holland Festival wilde Henk Badings, de componist, een opdracht geven om een, een balletmuziek te maken met behulp van elektronische middelen. En het was in Nederland zeg maar echt nieuw. Dat was een nieuwe item. En Philips voelde daar wel voor om dat eens te proberen. Dat is echt een, een ad hoc opstelling. Hè? Dat is gewoon na een dag. heb je al die tafels wel bij elkaar gezet. en uh, die apparatuur erop gezet. en dan ga je aan de gang. Dat voorrecht heb ik gehad. dat dus. dat de derde tak was. die ik nog niet kende. Dus radiowereld. gramafoomplaatwereld. en als je dan zo vraagt. wat zou de derde tak kunnen zijn. die kende ik niet, maar die kende eigenlijk niemand. Die was in Parijs ontwikkeld, die is in Keulen ontwikkeld, enkele jaren daarvoor. Maar in Nederland was het nog onbekend. En dat is namelijk dat je creatief omgaat met, uh, met de elektronica. En dat is dus het elektronisch componeren, zoals dat dan heette. En daarmee kwam ik in aanraking. En dat was voor mij natuurlijk de eye-opener, zoals dat heette. En was het samenwerken met Henk Balings leuk? Ja... Dat wil zeggen, uh, ik was natuurlijk ook weer zeer ondergeschikt. Dus ik had daar niets mee te maken. Mijn, mijn baas, zeg maar, om even die termen te spreken... vind ik eigenlijk wel leuk om daar steeds zo over te spreken... omdat die hiërarchie daarmee wel benadrukt. Uh, daardoor ga ik er niet zomaar achterloos aan voorbij. Zo'n baasstructuur is heel erg belangrijk. Dus ook hierbij. Dus Mijn baas was assistent van Ensefus. En die... die Assistent, dus, kreeg dan ook de opdracht: bouw die studio voor Henk Badings. En ik moest op een enorme afstand blijven, hooguit, hooguit drie seconden om de deur kijken en dan wegwezen geblazen. Want daar vindt dan dat eerste ritueel plaats. Hè? Daar mag niemand bij aanwezig zijn. Uh, dat heeft anderhalf jaar geduurd en toen is er eigenlijk een soort tweesprong. Ontstaan. De komst van Edgar Varese, een beroemde Amerikaanse componist... die het poème Elektroniek ging componeren. Een grote uh, expositie gebeurde bij de Expo in Brussel in 1958. Daarvoor werd dus die assistent die Banings assisteerde... toegevoegd aan uh, Varese. Ook hier spreek ik weer duidelijk in termen van, van he, uh, functies. En, en zoals een trein... Zijn wegvindt, zeg maar wissels en kwam dus de richting vrij richting Henk Badings, want die moest een assistent hebben en dat werd ik toen. En op datzelfde moment werd mij gevraagd door mijn uh, de baas zeg maar, ingenieur Vermeulen van uh, van die afdeling, um, van zeg rijmakers, um, ja je hebt toch concertueum gedaan en uh, zou jij niet eens willen kijken of je met elektrische middelen uh, niet populaire muziek kunt maken, want dat zou eigenlijk wel leuk zijn. Dan kunnen we eens kijken of je muziek kunt maken met deze apparaten zonder uitvoerende. Dat is voor Philips als bedrijf misschien een interessant gegeven. En dat heb ik gedaan. In drie dagen tijd was dat stukje klaar. En net op dat moment vloog de Russische Sputnik. Dat was de allereerste kunstmaan Die vloog om de aarde. En die zond piepjes uit. Want dan kon je vieren waar die was. En dat was ook een hele goede stunt van de Russen. Want die kon je ook ontvangen op een bepaalde van ieders radiotoestel, kon je die piepjes horen. En die piepjes correspondeerden stom toevallig... met dezelfde piepjes die ik in dat werk had gedaan. Echt stom toevallig. Zodat ik in no time wist wat de titel van mijn stuk zou moeten worden. Toen heb ik het genoemd The Song of the Second Moon. Want dat maandje was natuurlijk... Het tweede maandje, want toen, uh, toen nog het tweede maandje, nu barst het van de maandjes. En zo. Rondom de aarde, hè? ja. A, rondom de aarde, hè, precies. Dus, uh, en, en die gaf dezelfde piepjes. Dat kwam de Videos Persdienst te oren. En die heeft het hoofd van die persdienst opgezet. Die zag daar meteen uh, nieuws in. En dat betekende dat de volgende dag in alle kranten op de voorpagina stond. In het natuurkundig Laboratorium is er een elektronische uh, replica gemaakt van. Uh, van de Sputnik, van de Russen... die dezelfde geluiden maakten. En dat, uh, ineens werd ik dus zeg maar, op een bepaalde manier wereldberoemd. Van de ene op de andere dag. En Mijn status was daardoor ook ineens veranderd. Want ik herinner me, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Ik hou wel erg van grapjes maken. Maar er werd nooit om gelachen. Bij, bij de lopende band niet, want daar heb je wat anders te doen. En later als assistent en hulpassistent ook niet. Want je hebt je plaats te weten. Hè. Je, je, je moet weten wie je bent. En ineens werd er keihard gelachen om een stom grapje, het zoveel grapje dat ik maakte. En toen wist ik ook dat mijn status was veranderd. En had mijn manier om iets te zien en daar het onder woorden te brengen... had ineens een enorme betekenis. Dat herinner ik me. zijn dat soort dingen die ik me altijd enorm herinner. Ja, ja. Uh, zo. Song of the Second Moon. Ja. Geen begint zachtjes... Daar hoor je... Tiddel, hè, dat waren dezelfde soort piepjes als eh, de Sputnik toen eh, uitzond over de radio. Daar, dat is eigenlijk de aanleiding om het zo te noemen. Dat is ook de aanleiding waardoor het ook belangrijk gemaakt is. Dat is wel heel raar, hè? Dit, hè? Dat is natuurlijk stom toevallig dat dat, dat dat precies uh, deze dingetjes waren. Dat is wel een grappig, een coincidentie. waardoor het uh, ja, enorm in de picture was. Soms de second moon, de Russen met die maan wat natuurlijk fenomenaal was. Zeg maar. Dit ook hè? een naam opgebouwd uh, in, uh, dat, uh, in de studio in, van het Philips Nat Laboratorium. En wat dan? Uh, nou, daar waren ik dus twee dingen. Uh, ik assisteerde uh, componisten als Henk Baneks, Ton de Leeuw, Tom Disseveld... Uh, professor Fokker, was ook heel interessant... een hele, hele bekende uh, uh, muziektheoreticus in die tijd... Uh, dus het was voor mij ook heel interessant om met die mensen te werken... en aanraken te komen. En ook, he, mijn hele blikveld werd ruimer daardoor. En ik ging zelf ook uh, componeren. Maar dan niet van die vervelende populaire muziek. Maar ook echt, echt autonome stukken. Daar heb ik ook mijn eerste echte stukken gemaakt. Dus die zijn ook daar ontstaan. En wat heel interessant was... dat de, Philips had een grote afdeling uh, film. En, uh, al jarenlang, dat, dat stamt al uit de jaren... 25, hè, dat is een eigen filmbedrijf. En hebben mij gevraagd of ik ook filmmuziek wilde maken. Bij hun, zeg maar, min of meer ja, industriële films. Hè, waar je goed, het bedrijf ziet of een... Aspect van het bedrijf of het aspect van het product. En dat kon soms uh, vrij spectaculair zijn. Hè, dat het echt een mooie film was, of, of heel instructief. En er is natuurlijk, die elektronische middel is daar ideaal voor. Want je kunt je bent eigenlijk van die violen en die piano's en die trompetten af. Hè, want dat is het eigenlijk het enige wat je kunt doen bij filmmuziek. In 1960 doet Philips de studio over aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Dick Raimakers gaat mee en wordt wetenschappelijk medewerker. Deze studio groeit in een paar jaar uit tot het bekende instituut voor sonologie. Maar voor de grote bloei is Dick na een conflict alweer verdwenen. Hij wil vooral muziek maken en kreeg daarvoor in Utrecht niet de ruimte. Hij gaat naar Den Haag en richt in 1963 met componist Jan Boerman een eigen studio in. Ze kunnen er niet van bestaan. Jan verdient zijn geld met het geven van pianoles en dik componeert, met steeds meer tegenzin, in opdracht filmmuziek. Op een of andere wijze zocht ik ook naar een, weer een output, maar nu. Zeg maar, vanuit mijn oogpunt. En het was heel simpel dit. Dat zo'n 500 meter verder van die plek waar wij die studio hadden gebouwd. daar bevond zich het koninklijk Conservatorium waar ik ooit heb gestudeerd. En ik ben toen naar de directeur, de toenmalige directeur, Kees van Baer gestapt. en heb hem voorgelegd: zou het een idee zijn. om compositiestudenten. van het Conservatorium, die geïnteresseerd zijn, om die naar onze studio te sturen. zodat ze een soort basisintroductie krijgen in die techniek. En ik herinner me, dat was zeer verstandig van Kees van Baird, dat hij zei ik heb een beter plan. Ik heb ooit, jaren geleden, zei hij, een potje bij elkaar geschaald om een opleiding in opnametechniek te beginnen. Maar dat is ook niets uitgelopen, dat waarom maar niet en ik wist niet hoe ik het moest aanpakken. Maar dit vind ik veel spannender. Eigenlijk zou je, dat ik het even in twee woorden mag uitleggen. Het verschil is dit opnametechniek betekent puur reproductieve activiteit. Je houdt de microfoons, hang je neer, je maakt de opnames. Je hebt natuurlijk goede toonmeisters enzovoort, maar het is reproductief. Uh, en elektronische muziek is eigenlijk dezelfde soort apparatuur, maar daar wordt mee gecomponeerd. Dat is een creatieve uh, benadering. En Kees van Bairen als componist trok dat laatst natuurlijk veel meer af dan het, aan dan het reproductieve. Dat is de reden dat hij die switch maakte. En dat is ook een zeer gunstige switch geweest. Toen heb ik uh, uh, in no time een studio daar gebouwd. Dat ik het zo stel: Je kunt een studio inrichten met het meest kostbare en zware apparatuur... wat je maar kunt voorstellen. Dat betekent jarenlang sparen, subsidies aanvragen... bij de ambtenaren, ga zo maar door. Dan heb je eindelijk een heel loge studio waar je niet meer kunt werken. En wat mij voor ogen stond was een deux studio. He? Zo zit een deux -faux in elkaar... Uh, uh, vier stultjes van linnen, stuurtje, motortje. Als die lekker is, dan doe je het klepje even open en doe je weer enzovoort. Zo'n studio heb ik gebouwd. Heel simpel, heel snel. Bleek ook dat in zeg maar een paar weken tijd konden de eerste studenten al werken. En dan ging het niet meer om topapparatuur, maar gewoon wat doe je ermee. En wat ermee gebeurde was namelijk dat ineens een, een hele belangrijke uh, behoefte zichtbaar werd gemaakt in dat conservatorium, Namelijk om elektronica te combineren met uitvoeringen. Dus de studio werd al heel snel ontmanteld. Maar dan tijdelijk, steeds tijdelijk ontmanteld. En het apparatuur werd op het podium neergezet. En daar geïntegreerd in allerlei improvisatieopstellingen. En die improvisatieopstellingen die werden niet... bij reguliere concerten gegeven, zeg maar waar alle docenten op een rijtje zitten. Je kent het wel met de directeur in het midden. Maar s'nachts... En dan kwam de hele rare bevolking uit Den Haag die kwam met allerlei gaten gekopen. Dus om tien uur ging het conservatorium dicht en alle, alle studenten met de koffertjes met violen gingen naar huis toe. En dan gingen de deuren aan de andere kant gingen open en daar kwam dus het alternatieve tuig binnen. En daar is zeg maar een enorme cultuur uit voortgekomen. Je kunt zeggen dat dat eigenlijk nou misschien wel de uh, hoe noem je dat broedplaats is geworden van allerlei uh, ontwikkelingen in Nederland. Ook het hockeys-en-sammers ergens daar ontstaan. Het, het, het schönberg en was daar ergens ontstaan. Niet regelrecht van de studio, begrijp me goed. Want anders zijn luisteraars die op de hoogte zijn en die zeggen: kom nou. Maar de klimaat was dan veranderd. We hebben tal van alternatieve concerten georganiseerd. Hele nieuwe programmering, zeg maar. We waren daar allemaal de eerste in. Van de elektronische muziek, wat ik ook zeker onderken, is dat je alleen maar zit te klauwen, zul je maar stellen. En dat je alleen maar resultaten zit te plukken. Dus je, je, je, je vormt maar en je plakt maar aan elkaar en je denkt dat je componist bent. Dat is het gevaar. Het is allemaal toegestaan in onze democratie, zeg maar. Ook de muzikale democratie. Maar um, het, je, je groeit er niet echt door verder. Je doet het veel te veel, uh, ook weer reproductief. Je reageert op prikkels die wel vanuit je handelingen tot klinken komen, maar ze zijn passief. Terwijl een, een concept hebben, denk maar eens een architect. Ja, een goed architect heeft ook wel degelijk op de achterkant van een sigarettendoosje... heeft hij al zijn eerste concepten. En dat groeit, dat koestert hij. Hij weet nog niet precies of wat, maar hij is daarmee bezig, zeg maar. Terwijl je, je moet je voorstellen dat een architect zomaar begint te bouwen met allerlei stenen. Het aardige voorbeeld is, nu ik daar zo even op kom. die stenen bieden weerstand. Dat doe je niet zo gauw. Maar die elektronische muziek, die klanken bieden geen weerstand. Als je even in de studio maar bezig bent... dan klinken de klanken aan alle kanten om je oren. Dus voordat je het weet, je hoeft maar banden aan te zetten. Je hebt, teveel, je hebt gewoon te veel klanken. Ik ben echt een kind van de 60e jaren, van John Cage. Van de open vorm, van de improvisaties. Waar autoritaire trekjes volledig verdwenen zijn. En zelfs helemaal niet meer autoritaire zijn. Denk aan de studentenopstanden, de, de, de, alles wat toen gebeurde. Dat is mijn pakje aan. Daar heb ik ook enorm veel zeg maar, aan kunnen doen. Ook in mijn producties en ook als pedagoog. Ja, in 1967 bent u opgehouden met autonome muziek te schrijven. Dus laten we zeggen losstaande muziek. Bijvoorbeeld die filmcomposities of uh, nou ja, populaire wijsjes, om het zo maar te noemen. Waarom? Ja, de vraag is goed. Uh, en ik moet hem iets anders uh, dan herformuleren... Um... Je hebt dus eigenlijk in mijn vak, tot de dag van vandaag... componisten die puur elektronische muziek maken. Dat wil zeggen, er wordt een band gestuurd, of wat dan ook... en daar luister je naar. En je ziet verder niets. Het is puur voor de oren, zeg maar. Maar je ziet dan ook geen instrumentalisten wat je bij orkest wel hebt. Nou, Die autonome elektronische muziek, daar ben ik eigenlijk mee gestopt in 67. Maar het aardige is dat iemand anders mij daar jaren nadien op geattendeerd heeft. Dat was ik mezelf niet bewust. Maar als je het constateert, klopt het. En wat daarvoor in de plaats is gekomen is... een steeds meer verschuiven naar het instrumentale. Naar het doen. Het, het, de improvisatiegroepen, dat zijn ook instrumentalisten... alleen ze bedienen zich van totaal andere... Materialen. Niet meer van violen en trompetten, maar van uh, generatoren, filters, aftasters, microfoons, die in allerlei kluwen op de grond liggen en je met elkaar verbinden. En, nou, dat gaat weer naar allemaal luidsprekers die om het publiek heen staan. En het publiek zit niet meer op stoelen, maar zit op de grond. Hè. Dat is die typische flower power tijd hè. laten we dat niet vergeten. En ik was veel meer bezig met die muziektheatraliteit. En daar stuk voor te maken, dan het met terugtrekkende studio om autonome compositie te maken. Daar heeft het mee te maken. Ja. Wie luistert nou naar dat soort muziek? Het, het, het bijzondere was dat uh, in die tijd was er een enorme behoefte aan uh, verandering in uh, muziekpresentaties. De grote instituten gaan natuurlijk gewoon door: het concertgebouw, het Rijksmuseum, uiteraard. Hè, al, die, al die grote instellingen. Maar gelijktijdig is er een hele jongere cultuur tot ontwikkeling gekomen. En die. die, die die komen niet meer in de zaal, laten hun kaartje knippen... Hè, en dan gaan uh, op de vierde rij zitten, omdat daar een plekje is. Maar die zoeken hun eigen plaats op. En die, dat is eigenlijk terug naar het kampvuur. Je gaat rondom zitten. Je gaat iets meemaken. Je, je bent in die, in die zin bij gedemocratiseerd. Het gaat niet meer over die enige geniale figuur... maar je wil, je wil gewoon met elkaar communiceren, zoals dat toen heette. Hè? Dus je ziet ook bij heel veel van die vroege popconcerten... die rondopstellingen, zie je ook terug in allerlei formaties. Zeg maar. Ook wel weer die idolen, ook, hè? dat is een soort wisselspel. Maar ook dat dat er omheen zitten. Nou, En daarvoor is... En natuurlijk de, de elektronica en vooral die, die microfoons en aftassen... en al die kleine apparaatjes, ideaal. Want je kunt op, een, op plek A een geluidje maken... en op plek B, wat een eind verderop is, daar een geluid ontketenen. En dat kan op allerlei wijzen met elkaar communiceren. Dus de muziek, waarbij je met klanken werkt... en niet meer met uitgeschreven partituren, waarbij je improviseert... beantwoordt zo dus aan het gevoel dat die muziek ook op dat moment gemaakt wordt. En dat iedere speler even belangrijk is. dat die, Er is geen geniale componist meer. Dus dat betekent weer dat in een conservatorium er niet een geniale leraar is met onderdanige leerlingen. Maar de leerlingen zijn zelf als het ware bezig... om hun, hun zeg maar, een betrekking ten opzichte van het materiaal... en ten opzichte van zichzelf, om dat uit te zoeken. Toch blijft het voor een heel beperkt publiek. Ja, dan moet je Nou ja, als ik erbij zeg. dan moet je je bij neerleggen. Dat klinkt wel heel fatalistisch. Nee, ik moet het anders zeggen. dat is inherent aan dit soort maken. Aan dit soort muziek of muziektheater. Op het moment dat je natuurlijk bij uh, Van de Ende. een productie hebt. dan weet je dat het gestroomlijnd is. Een zeer groot vakmanschap. en dan wordt het gebracht. En dan weet je ook dat het rendabel is. en dat het, uh, het honderden keren uitgevoerd kan worden. Maar als je aan de marge. Werkt. Daar gaat het niet meer om klein publiek, omdat je zo'n klein componistje bent, maar, dat daar, zeg maar daar, zijn, daar vind je de fijnste vertakkingen van de samenleving, die ook steeds kan wisselen. Dat geldt ook voor een vrij onbetekenend popgroepje, die. En Dan zeg je, ja, god, ik zie dat wat mensen dansen en bewegen. Wat is, is dat nou alles? Maar datzelfde popgroepje zie je duizendmaal terugkeren in allerlei verbanden bij. En dat is natuurlijk het aardige. Terwijl je nog steeds maar één concertgebouworkest hebt. En één residentieorkest. Mm. Uitlopers van deze ontwikkeling worden natuurlijk steeds serieuzer. Denk aan de belangrijke studio Stijm in Amsterdam. De studio electro-instrumentale muziek het bestaat al meer dan 25 jaar. Is door belangrijke componisten in Nederland uh, in het leven geroepen. om bij hun uh, meer reguliere composities een soort steun te kunnen zijn. Een uitbreiding, extensie, kun je het noemen? Noem eens namen. Uh, uh, Peter Sout, Louis Andriezen, Reimer de Leeuwen... Jan van Vlijmen, Michel mengert De bekende op dit moment, hè? Ja, zeker. Dat we, toen was dat ook al een bekende groep. En die hebben dat geformeerd. Daar zat ik dus ook bij. Kijk, en die studio... Dat, die kan natuurlijk niet alleen maar... voorbestaan bij gratie van... God, wat zijn we leuk met elkaar bezig. En wat hebben we toch een leuke invloed op elkaar. En wat, wat maken we toch een leuk avontuur. Als je het overleeft... dan moet je proberen dat, dat elan moet je het proberen te bewaken binnen een vrij straffe structuur. En dat is natuurlijk, ja, als je heel sterk bent, dan lukt dat ook wel. Ja, ik zei net de bekende componisten. Uh, doet u dat niet pijn als ik zeg, hé, hey, dat zijn de bekende componisten en dikrijmakers, ja, ik ken toch iets minder goed? Nou, dat kan ik zelf niet zo goed beoordelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik eh, ons, een verhouding ontzettend veel prijzen heb gekregen. Die zijn, eh, nou, die zijn behoorlijk. Daar heb ik, eh, de Matthijs van Meulenprijs heb ik tweemaal gehad. Dat is een zeer belangrijke prijs in Nederland. En ik vermoed dat dat komt niet omdat ik de beste ben. Hè, dat je denkt, nou, kijk eens aan, dat is toch wel de wereldkampioencomponist van Nederland. Maar eh, dat gehonoreerd wordt dat ik mij op eh, gebieden. Uh, beweegt tussen verschillende disciplines in. En dat is altijd vruchtbaar, dat, dat, dat prikkelt. En ik geloof dat men dan ook behoefte heeft om dat te honoreren. Dus ik vermoed dat ik die relatieve, relatieve onbekendheid, als je het zo moet noemen... Uh, ten opzichte van de grote namen, heeft alles te maken met... dat ik ook tussen de gebieden werk. Dus ik ben ook voor verscholen. Ja, dus uh, theater, muziek, beeldende en kunst. De, beeldende kunst, ja, ja, ja. ja. Docent, veel meer docent dan al die andere collega's in verhouding. Ja. <mog> <mog> <mog> <mog> Natuurlijk, ik heet ik ben ook aangesloten bij de vakbond en weet ik wat, de, de, de, het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. En ik krijg daar ook subsidies voor En ik ben ook docent op het Koninklijk Conservatorium. Dus dat is allemaal oké. Okay, maar omdat ik steeds zoek naar een transformatie van mijn denkbeelden naar andere werelden, moet ik overspringen dan weer eens naar de beeldende kunst. Dan weer naar het theater, dan weer naar de filmwereld, dan weer naar het schrijven. En dan zijn er twee conclusies. Je zegt, nou deze man is geniaal, hij is schrijver, hij is filmer, hij is theaterman, hij is componist. Duivelskunstenaar, Duivels, ik zou tegenkomen. Ja. Ook nog, hè, wat kan hij allemaal niet? Maar dat is een verkeerde constatering. Um, ik werk het liefst op snijpunten waar verschillende disciplines elkaar raken. Dat is niet keuzeloosheid, maar dan maak je de spanning mee van twee tegengestelde... Zaken. En die spanning die is ongelooflijk belangrijk. Klank! Kennedy is mijn naam. Mr. Hardy is mijn. Dit is Mr. Laurel, Mr. Kennedy. Hoe doe je do, do Mr. Laurel? Be as quiet as you can. I'll see you later. We the railway de val van Mussolini, van Dick Rijmakers... en die wordt gemaakt in samenwerking met de Hollandia... en Toneelgroep Amsterdam... tot en met 17 juni in de zuiveringshal van de Westergasfabriek in Amsterdam. Klank! Wat mij dikwijls wordt nagedragen is dat ik geobsedeerd ben door vallen... Dat is meestal de binnenkomen van de, meneer rijmakers. Uh, ja, u, u hebt wat met vallen. Hoe zit dat precies? Uh, hebt u uh, kindherinneringen enzovoorts? Ja, bent u veel gestruikeld? Of van paardgevallen. En, en, en, en angsten. Hè? Zeker s'nachts wordt u wakker en dan. Oh, ik val weer. En daar maakt u dan kunst van om het kwijt te raken. Zo. Maar dat is niet zo. Vallen is voor mij een. Um, dat moet ik dus gewoon vertellen, want dan is meteen de rest eigenlijk ook duidelijk. Echt uh, uh, de. de, de daar komt mijn terminologie weer om de hoek kijken. Maar de laagste vorm van muziceren. Maar dat is ook zo. In het conservatorium leer je strijken, tokkelen, blazen, slagwerk enzovoort. Dat zijn, de, dat zijn de hogere vormen van bewegen. De laagste vorm is vallen. Als je dat wil leren in het conservatorium... je gaat heel naïef binnen en je zegt... ik wil vallen leren. Dan zeggen ze, ja, dan moet u naar het slagwerk lokaal. Want daar doen we het steeds. Tokke, tokke, tokke, tokke, tok. Nee, zeg ik wil alleen maar... Bom, dat wil ik. Ja, dat, dat doen we niet. Maar gaat u een paar straten verderop, dat is een sportschool... en daar leer je vallen. Dat heet juizu, en dat is uh, de vechtsport, en daar leer je dat wel. Ja, maar dat is, ik bedoel als muzikus. Oh, weet je, even raar voorstellen, maar daardoor wordt het duidelijk. Vallen is inderdaad een zeer lage vorm van muziceren. Waarom? De verklaring is heel simpel. Vallen vergt een lange tijd van voorbereiding... en een korte ontketening. Het meest beruchte en smerigste voorbeeld daarvan is de bommenleggers. Je, je, je legt een bom, wat nog steeds in Ierland en nu weer in is zo gebeurt. Je legt een bom en het geniet neer. Je bent enorm lang bezig om die bom te, te, te, te construeren. Je legt hem neer en dan vlucht zelf... En dan heb je een knopje en dan druk je op een knopje en dan bom. Je kunt zeggen de, de laagste vorm van muziek van klank voortbrengen. Daarom gebruik ik het om. om via vallen iets te begrijpen van wat in de elektronische muziek ook plaatsvindt. Namelijk een enorme ontketening van geluid... terwijl je minimale bewegingen maakt. Dan zeg je ook, kan het wat zachter, roep je dan, hè? uit het milieu. Nou, daar zit mijn fascinatie voor vallen. Zo ben ik ook terechtgekomen bij Lauren en Hardy... die ontzettend leuk kunnen vallen. Want het vallen is natuurlijk... die gaan niet een stukje viool spelen want het is te ingewikkeld, of een mooi stukje slagwerk spelen. Het is ook weer te ingewikkeld, maar die vallen. En dan roepen ze ook... Ah! En dan geven ze elkaar de schuld. En dat het elkaar de schuld geven van het vallen... daar lachen wij om, want ze moeten verder. En uiteindelijk komen ze over het vallen... al vallen het dan vallen, gaat die film steeds verder. En dat is wat wij zo leuk vinden. Daar gebruiken zij vallen. Daar ben ik mee bezig geweest. En wat er bij de val van Mussolini gebeurde... was een soort transformatie van de studio van Hol Roach. Dat was de producent van Lauren en Hardy. Ze werken ook uh, echt samen in de werkelijkheid. En in, ik stel mij voor... we zitten nu met allen in de opnamestudio daar, de filmstudio. En Lauren en Hardy zijn bezig gewoon met, met een zoveelste film. Ze zijn zich bewust... iemand, althans een vriend van Holhootje... is bewust van wat er allemaal gebeurt in Italië. Een hele gevaarlijke uh, dictator zijn daar. Is het. En er zijn veel Italianen... Uh, die hebben zich verenigd in, in Amerika. En die zeggen, we moeten wat gaan doen tegen de figuren. Nou, wat kunnen kunstenaars? Die kunnen dat. Alsof satieren, die kunnen dat aan de orde stellen. En dat was het idee. Het publiek komt dus bij het Hollandfestival bijeen. Tijdtransformatie, zeg maar. Van, het was in 1995 en het speelt in 1930. Dus je, je, je gaat terug in de tijd, maar je probeert je voor te stellen. Uh, we gaan een film maken, waarin we laten zien dat die man, die Mussolini, die nu nog iedereen geweldig vindt, want die had toen enorm veel respect toch wel. hè? Dat was Hitler nog. 1935, die tijd, uh, 1930, uh, we, laten, we stellen, stellen de daden van die man aan de orde. En dat doen we via een valstructuur. We laten zien dat die man uiteindelijk te val komt en niet alleen hij persoonlijk... maar als een denkbeelden. Dit leidt tot de zondeval. Zo kennen wij het in de katholieke kerk. Daar kennen we de beelden. Denk eens aan Dante. Hè? Gewoon die, die hemel en die, die, die, die aarde en die, die hel. Hè? Die, wat dat betekent. Dus die valbeweging is natuurlijk een heel diep, diep beeld. Dat beeld hebben we dus uitgewerkt. Dat is het thema geweest van uh, muziek, muziektheaterstuk... Uh, de Val van Mussolini. Ja. Waarbij ik dus in die studio... een soort Laurel en harde figuur... gewoon bezig laat zijn. En die transformeren... Langzaam maar zeker. En Mussolini. U heeft die idee bedacht, maar u doet het niet alleen. Nee, dat is, vind ik het aardig ook. Dat in, in deze wereld van muziektheater bedenk je niets meer alleen. Er zijn natuurlijk grote componisten. de ik grote, dus met hè, de, de, de gevestigde namen... die dikke partituren afleveren waar alles genoteerd is. Het, leidst, het kleinste nootje kan nog gecorrigeerd worden. En dat, dat, zo werk ik niet. Ik heb geen partituur. Dus ik werk veel meer met mensen samen. En dat zijn uh, natuurlijk, vooral uh, in dit geval Hollandia, de theatergroep Hollandia... met Paul Koek, met wie ik ontzettend veel samenwerk... en heb gewerkt, hebben we een heel tal van producties samen gedaan. En dan krijg je natuurlijk een prachtige taakverdeling. Uh, ik ben meer de aandrager van de ideeën. Ik heb de fantasie, hij heeft weer die realiteit en droomt hij ook. En het is gewoon die balans vinden zeg maar, tussen dat praktische en dat conceptuele... wat uh, heel kenmerkend is voor onze samenwerking. Paul Koek, u bent een van de artistiek leiders van theatergroep uh, Hollandia. U heeft uh, met de Rijmakers samengewerkt in onder meer uh, De Val van Mussolini. Hoe is dat, die samenwerking? Die samenwerking is bijzonder... Op een aantal gronden. Eén, de, de creativiteit is ongelooflijk groot. De samenwerking is ook bijzonder op het open veld waarin je een gevecht met elkaar kan leveren. En de samenwerking is ook bijzonder omdat ik eigenlijk niemand ken waar ik zoveel van heb geleerd. Misschien heb ik dat ook wel van Louis Andriessen, Die, daar heb ik ook veel van geleerd. Maar ja, de, de componist. De componist. Maar ik heb van Dick eigenlijk misschien wel meer geleerd... dan dat ik op het conservatorium heb geleerd. Vertel eens, wat dan? Eigenwijs zijn. Durven dromen, maar die droom aards maken. De wetenschap erbij halen. Conceptueel denken. In grote lijnen dus. In grote lijnen. Maar uiteindelijk, ja, je zegt in grote lijnen... maar ook heel gedetailleerd. Um, <tus> Durven liegen als kunstenaar. Uh, ja, kunt u een voorbeeld noemen? Ja. Eén is uh, de muzikaliteit van het stuk Mussolini... wat we uh, hebben gemaakt. Dat betrof, dat ging over de hele linie. Dus dat ging vanuit het componeren van uh, de ruimte... tot aan uh, welke muzieken klinken er. En toen wij het hadden over kostuums... Toen kwam Dick met een, uh, met, een, uh, met een waar ik erger moest wennen, maar waar ik het uiteindelijk erg mee eens was. Het was: er moet een bepaald soort van anonimiteit zijn op de vloer. En toen kwam hij aan met: ik, uh, Het lijkt mij goed als iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, een wit overhemd aan heeft en een Schotse kiel. Waarop ik zei, Schotse Kiel, we spelen helemaal niet in Schotland. Nee, zei Dick, maar er zit in die Schotse Kiel, als je daar een groep mensen van ziet, zit daar objectiviteit in. Die geen enkele um, aspect van een, van een karakter, um, wat zich muzikaal of theatraal zou kunnen ontwikkelen, toont. En het was waar. Alle spelers stonden in Schotse Kiel en het was waar. En zo'n andere, we hebben een maand gewerkt aan een tekst... die ging over het verhoor van Mussolini en zijn vrouw. En die tekst is geschreven door, uh, door, um, door Don Duins. Die hielp ons daarmee mij. En ik heb altijd gedacht, en daar heb ik ook voor gevochten... dik is iets van plan met die tekst. Uiteindelijk klonk er van die tekst alleen het woordje ik... ja, koud en nee. En als we teruggaan naar dat hele proces wat we hebben gemaakt... dan was echt een monoloog. Dan heb ik dat altijd gevoeld. Maar ik heb nooit geweten hoe die daar kwam. En, uh, en hoe ver die daarin zou gaan. En dat ging dus heel ver. En dat waren wel gevechten. En hij won ze? Ja, ja hij won ze. Met veel respect, moet ik zeggen. Ja, hij won ze. En dat is natuurlijk wel om gek van te worden soms. Ik bedoel, uh, daarover kan je wel s'avonds na zo'n repetitie. Uh, een aantal keren vloeken. Maar. De manier waar Optische Won zegt eigenlijk... Uh, um, is zo res respectvol en zo conceptueel... dat ja, dat, dat, dat pik je dan wel. En wat is uh, nou de vervelende kant aan hem? De vervelende kant vind ik de geslotenheid. Dus ik zei net, hij, laat, hij geeft je alles. Maar binnen het concept, wat hij dus bedenkt... wat hij uh, in elkaar schroeft voor zichzelf... Daar kan je niet meer uitbreken. En, uh, dat vind ik, en als hij die gedachten heeft, uh, dan, kan je dan kan je de hele aarde bewegen. Dat krijg je niet meer los. Dat vind ik, uh, ik een negatieve kant. En dat betekent dus vechten? Ik ga niet meer vechten, maar ik ga er wel omheen. De rode draad is dat ik voortdurend eh, eh, analytisch bezig ben. Zowel als docent. Ik ben een rasdocent. Ik ben een zeer trouw docent enzovoort. En ik maak geen autonome stukken. Dat wil zeggen stukken die er gewoon zijn. En daarom zijn ze er. Maar stukken die een commentaar leveren op een muzikaal of artistiek proces... Dat denk ik is de rode draad in al mijn werk. Ik denk dat het een vrijwel alle werken zijn uh, is terug te vinden. Ja, en natuurlijk de techniek. Ja, en daar doet techniek vervult daar zo'n mooie rol in. Hoe begint u nou met een werk van u? Um. Ik heb er ook veel over nagedacht. Dat klinkt ook raar. En uh, ook, ook een beetje verschuilerig, Als ik zeg... Oei, oei, oei, ja, ik denk er wel eens over na, want ik zit zo... Maar ik kan wel zeggen dat ze dingen mee overkomen. Ik kan het ook op een misschien een andere manier ook mezelf ondervragen. En dat is, dat um, is een modificatie eigenlijk van uw vraag... Uh, Werken je ook een opdracht? Kun je, kun je iets scheppen waarvan een ander zegt... dat zou ik graag willen hebben... Een bezetting, een persoon. En dan blijkt, en dan, daardoor kom ik dicht bij, de, bij de, het antwoord eigenlijk, van de eerste vraag. Um, dan blijkt ik dat ik dat niet kan. Laten we maar even zo zeggen. En het is niet uh, bescheidenheid. Het is ook niet um, zoals sommige schrijvers die zeggen, ja, ik heb zo'n eigen wereld, ik kan toch niet zomaar even een novelletje gaan maken daar en daarvoor. Maar dat heeft ook weer heel diep te maken met een bepaald onvermogen om ambachtelijk zaken aan te pakken. Ik bezit natuurlijk wel een ambacht, maar die is helemaal verweven met mijn eigen onderzoek. Dus ik stel mijn eigen onderwerpen hè, ten doel. Ik heb een eigen methodiek om die onderwerpen aan te pakken. Een eigen uitwerking. En dat, dat maakt het ook zo moeilijk om te participeren met anderen. En ook zo moeilijk om een verzoek van een ander om te zetten in een resultaat. U bent een uitdrukkenger. Dat ben ik dan zeker. Eh... Uh, ik heb geen leermeesters en ik heb in die zin ook geen leerlingen. u heeft geen grote voorbeelden. Ja, voorbeelden zijn er. Dat, dat is, uh, vooral in, in de vroegere tijd, hè, de, de, die spannende tijd, de 60e ja. jaren, zo, dat, dat, dat is toch mijn vormingsjaren, is het natuurlijk, uh, iemand als Karl Heinz, Stockhausen, is een waanzinnig voorbeeld. Dat geldt natuurlijk op een bepaalde manier ook voor John Cage. En op een heel ander uh, niveau is dat Marcel Duchamp. Uh, maar Stockhausen is natuurlijk het meest uh, wonderbaarlijke. Uh, de wijze waarop hij vorm gaf aan het integreren van techniek met muzikale concepten is natuurlijk fenomenaal. Ik heb telkens het gevoel, als ik zo met u praat... van eh, u wil alles beheersen, wil controleren. Zelfs uw eigen gevoelens. Ik denk dat beheersbare dat is, dat is een, een absoluut een, een hoofdkenmerk. Zowel in mijn werk als in mijn pers, eh, personage en de wijze waarop ik omga. En u zult het misschien ook gemerkt hebben... dat bij iedere vraagstelling dat ik eerst de vraag analyseer. En dat is een vorm van controle, ja. Dat doe ik eigenlijk steeds. In feite zet u dikruimakers hier op tafel en u kijkt er tegenaan. In feite analyseert u continu uzelf... alsof u vanaf de zijlijn van dikruimakers over dikruimakers praat. Ja, daar heb ik ook vroeger in andere verbanden veel over gesproken. Dat mijn hele positie ten opzichte van de kunst een terzijde opstelling is. Ja, maar dan... ten opzichte van uzelf, want ja, daar gaat het om. Dan ben ik zelf uh, sterk terzijde, dus ik observeer mezelf. En zelf ben ik een onderdeel van wat, ik, uh, van wat er gebeurt, zeg maar. Ik ben wel handelend, maar ik ben ook observator van mezelf. U hoorde Dick Rijmakers in een aflevering van Een leven lang een bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in oktober 2000. Samenstelling Dick Binnendijk, techniek Leon van Loon, presentatie Petra van Hulsen. Componist, theatermaker en kunstenaar Dick Rijmakers ontving vorige maand. De Witteveen Bosprijs voor Kunst en Techniek. Ik hoor u bijna denken, wat is dat weer voor een prijs? Ik kende hem ook niet. De Witteveen Bosprijs voor Kunst en Techniek werd in 2001... ingesteld bij het 55-jarig bestaan van Witteveen en Bos. En um in ons 65ste jubileumjaar zeggen ze dan 2011 bestaat de prijs dan ook tien jaar en de prijs is bestemd voor een beeldend kunstenaar die in zijn of haar werk de disciplines kunst en techniek op een hele bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan alleen maar een instrument. Dit jaar dus dik raaimakers. Het is uh, nou ja bijna een half minuut voor vier. En dat betekent dat het uh, tijd is zo meteen voor een kort journaal. U luistert op dit moment uh, op Radio 1 naar Nachtvluchten bij Max. Op onze site vindt u alle informatie over onze uitzendingen. Dat adres is nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. En u kunt daar alles ook opnieuw beluisteren. En uh, we gaan zo meteen inderdaad weer naar Christian Wonenbakker luisteren. In het volgende uur de door mij eerder vergeten Wiebo van de Linden. Hoe had ik het kunnen vergeten? Hij viert zijn verjaardag. We zijn er zo meteen, na het journaal.